1 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Nijmegen inventariseert de schade na de ontploffing bij de energiecentrale. Alles wijst erop dat er een nieuwe aartsbisschop van Canterbury is. En het OM wil toch een speciaal schadefonds voor slachtoffers van de rellen in Haren. Veel bewolking, wat mootregen. Later vanmiddag dan klaart het vanuit het westen wat op... Bij matige tot vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind... stijgt de temperatuur naar zo'n 11 graden. Morgen dan is het droog en komt vanuit het zuiden de zon af en toe tevoorschijn. Dan wordt het zo'n 10 graden. Ja, de ontploffing vanochtend in een elektriciteitscentrale in Nijmegen. Geen gewonden, hoewel er aanvankelijk werd gesproken van een paar vermisten. Bij de centrale in Nijmegen, Minor Remmers. Mino kunnen we dus zeggen dat het meevalt? Ja, dat het eigenlijk nog goed is afgelopen, want daar leek het vanochtend helemaal niet op. Zeven uur was er een wisseling van de wacht, iets naar zevenen. Ja, die enorme klap, lichtflitsen en, en dat gat wat ontstond in het generatorgebouw waar ik nu bij sta. gat van... 20 bij 10 meter vlakbij het dak. Dakplaten die weggeblazen werden. En, en die enorme rookwolk. En dat gierende geluid. Dat aanhoudende gierende geluid. Daar zijn heel veel mensen van geschrokken. Ook een aantal mannen. die hier op het industrieterrein. aan het werk waren. aan de weg aan het werk waren. die schrokken enorm. Het begon eigenlijk met een hele harde. soort onweer. En op een gegeven moment een, een explosie. Toen kwamen allemaal rookwolken. Toen kwam er weer een explosie. Nou, en toen kwam dat geluid en dan, dan, dan kon je elkaar helemaal niet meer verstaan. Twee explosies, zegt u dus? Een grote en een kleine. Dat ja, was ja. niet de echo van die eerste explosie, het waren echt twee nee, verschillende nee, knallen. Twee explosies, ja. En uh, op een gegeven moment die lichtflits en de dan ben ik vanuit de keet. Ik ga lopen helemaal naar de ja? Om Met en... gaan rennen eigenlijk? Ja, ik was zo bang. Dat heb ik nog nooit meegemaakt zoiets. Nee, dat word, uh, daar word je echt bang van. En dan was het geluid daarna. Ik dacht nou, de hele, de hele fabriek spat uit elkaar. En die keten om gewoon rammelen. Dat was net een soort aardbeving. Ja, het geluid van ja, een soort straalmotoren. Dat heeft nog nou zeker een uur, nog langer zelfs geduurd. En dat nam langzaam af. En toen verdween ook de rook. En nu zien we dus alleen nog maar het gat. Het gat in dit generatorgebouw dat hier is neergezet in 1981. Het gaat om een elektriciteitscentrale van Elektrabel... Eh, waarin steenkool wordt opgestookt en eh, ook nog biomassa. Maar op dit moment werd er alleen steenkool gestookt. Ja, uh, zojuist kwam hij naar buiten, uh, Rutger Jan Pessens. Hij is de locatiemanager van uh, deze, deze centrale. Uh, gestoken in een witte helm, uh, blauw reflecterend pak. En ik merkte dat hij toch ook wel enigszins opgelucht, heeft, uh, opgelucht was dat het zo goed nog, uh, nog is afgelopen. Want ja, aanvankelijk leek het erop ja, alsof er toch vermisten waren bij die wisseling van de wacht. Gelukkig hebben wij een goed functionerend toegangsregistratiesysteem. We hadden eigenlijk vrij kort daarna hadden we eigenlijk iedereen al op appel... en wisten dat er dus geen, geen sprake was van slachtoffers. Er was niemand bij de stoomturbine of bij de ketel of bij die geklapte pijp... Uh, de mensen in het regelgebouw, want er was wel een wisseling van de wacht. Je moet voorstellen dat zo'n centrale... Die, die wordt volledig bestuurd door een automatisch besturingssysteem... die gecontroleerd wordt door mensen op de wacht of de bediening, centrale bedieningsruimte... En uh, uh, die mensen die worden dus gevoed met heel veel informatie en ook alarmen. Dus als er dus ergens iets in het proces misgaat, dan worden die mensen gealarmeerd. Dan hadden en die... ze dat geweten. En ja, dit is denk ik een redelijk uh, plotseling voorval. En, en, en ik, ik, maar ik ga ervan uit dat, uh, dat uh, die jongens zich ook geschrokken zijn. Heel veel mensen in Nijmegen zijn geschrokken van dat aanhoudende gebulder... alsof er tien Jumbo-jets aan het opstijgen waren. Uiteindelijk is dat vrij onschuldig gewoon stoom geweest. Alleen met hele harde kracht uit die pijp. Nou, de parallel met 10 jumbo klopt ongeveer wel... als je praat over de hoeveelheid vermogen die die ketel heeft... in de relatie tot, een, tot het straal, uh, straalvermogen van een jumbo jet. Dus dat is goed gokt. Dat is een enorm vermogen waar je over praat. Uh, je praat over stoom die, uh, die ontstaan is uit gedemoraliseerd water. Dus het is water in de, in, de, in de zuiverste vorm. En dat doen we voor het behoud van onze, van onze ketel. Dus je kan stellen dat de stoom die daar uittreedt is puur water... Uh, en daar zijn dus ook vanuit die stoomwolk geen gevaarlijke stoffen uh, uitgetreden. Overal om ons heen liggen grijze plukjes. Het blijkt steenwol te zijn, ook dat blijkt ongevaarlijk. Het moet wel allemaal opgeruimd worden. En er ligt heel veel in een wijde omtrek. Dus dat wordt nog een hele klus. Het wordt worden een vlag vanuit Nijmegen van Mino Remmers. Bij lekkage in de NUON-centrale in Velsen-Noord heeft een aantal medewerkers vanochtend zoutzuurdampen ingeademd. Volgens de Energiemaatschappij zijn er acht medewerkers gecontroleerd. Sommigen hadden last van ademhalingsproblemen, maar iedereen kon na een controle weer aan de slag. De lekkage ontstond in een waterzuiveringsinstallatie, zegt een woordvoerder van de NUON. De demineralisatie wordt wordt gebruikt om water te ontkalken... zodat wij het kunnen gebruiken in energiecentrale. Dus het is een, ja, niet een hele spannende installatie. Maar het is wel even goed om te kijken wat er nu precies gebeurd is. En dat zijn we nu aan het doen. In september was er op hetzelfde terrein in Velsen-Noord ook een incident. Toen raakten zeven mensen gewond bij kortsluiting... in een hoogspanningsinstallatie van NUON. Volgens NUON staat dat incident los van de lekkage van vandaag. Er lijkt geen twijfel meer mogelijk. Justin Welby wordt de nieuwe aartsbisschop van Canterbury. De 56-jarige Welby volgt Rowan Williams op... die eind dit jaar na tien jaar opstapt als hoofd van de Anglicaanse kerk. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, Justin Welby. Wat is dat voor man? Ja, Opvallende namen, zeker als je kijkt naar zijn uh, verleden. Want het is niet een man van de kerk, anders dan je zou vermoeden. Maar hij begon als manager in de olieindustrie. Hij maakte daarin veel geld, verdiende veel. En pas later, pas in de jaren negentig... Uh, besloot hij uit het bedrijfsleven te stappen... en uh, de kerk in te trekken. Hij werd priester. En toen maakte hij echt een, ja, een, een, een hele snelle carrière binnen, binnen de kerk. Vorig jaar werd hij pas benoemd tot bischop. Werd hij bischop van Durham. Ja, en nu lijkt het erop, hè, het moet nog officieel bevestigd worden... dat hij nu de nieuwe aartsbisschop van Canterbury wordt. En daarmee dus het wereldwijde Hoofd van de Anglicaanse Kerk. Een priester die er heel warm bij zit, dus door de, de carrière die hij hiervoor had. Is, is dat ook de reden dat het voor hem gekozen is? Ja, zijn ervaring in het bedrijfsleven speelt wel een belangrijke rol. Je moet je voorstellen dat de Anglicaanse Kerk op dit moment verscheurd wordt door liberale en conservatieve stromingen. De, de Anglicaanse Kerk moet deze maand een besluit nemen over vrouwelijke bischoppen. Het laatste obstakel moet ze wegnemen, zodat in 2014 vrouwelijke bischoppen geïnstalleerd kunnen worden. Er is veel gedoe over uh, homoseksuele priesters. Nou, allemaal onderwerpen die deze kerk tot op het bot verdelen, en ze zijn dus op zoek naar iemand met managementskwaliteit, iemand die bruggen kan slaan. En ja, en de, die ervaring heeft Justin Welby, en dat was waarschijnlijk ook de reden dat hij de nieuwe aartsbisschop wordt. Een bruggenbouwer, ja. Hoe, hoe gaat het trouwens? Waarschijnlijk de nieuwe aartsbisschop zeg je. Hoe gaat het in zijn werk? Wanneer weten we definitief? Ja, het is een vrij lang proces. Er is eerst een commissie binnen de kerk uh, die een uh, shortlist maakt van twee namen. Die lijst gaat dan naar de premier. De premier die overlegt dan met de queen. Want de queen ja, die staat nog steeds te boek als de supreme governor. Het, uh, het hoofd van de anglicaanse kerk. En dan maakt de premier zijn keuze. Doorgaans is dat de nummer één op de lijst. En uh, ja, Downing Street zei gisteren al dat ja, een bekendmaking uh, op handen is... dat het heel snel gaat gebeuren. En de verwachting is dat we van of morgen officieel de bevestiging horen van premier Cameron. Dankjewel voor dit moment, Arjen van der Horst. Dit is het NOS Journaal, het door alt -Megens. Het Openbaar Ministerie vraagt in een hoge beroepszaak opnieuw... om een speciaal schadefonds voor de slachtoffers van de rellen in Haren. De rechter wees eerder zo'n verzoek af... omdat er veel onduidelijkheden waren over hoe dat fonds dan beheerd zou moeten worden. Het OM wil het fonds onderbrengen bij het schadefonds geweldsmisdrijven. Dat fonds beheert normaal gesproken schadevergoedingen voor slachtoffers... die ernstig lichamelijk of geestelijk letsel hebben overgehouden na geweld. Justitie wil dat er voor haren een uitzondering wordt gemaakt... zodat ook materiële schade vergoed kan worden. Minderjarige daders zouden 250 euro in dat fonds moeten storten. Volwassenen 500 euro. In de tuin van de burgemeester van Terneuzen, Jan Lonink is dat... zoekt de Belgische justitie naar een lijk... Een van de vorige bewoners van het huis wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van een 30-jarige Belgische vrouw in 1996. Zegt een woordvoerder van Justitie in Antwerpen. Het betreft een onderzoek naar de verdwijning van Vera van Laar. Uh, die dame is in 1996 verdwenen. Uh, we hebben die zaak nooit kunnen oplossen. En uh, dat onderzoek is heropend in 2010. En nu wordt er gezocht op de plaats... Uh, waar uh, de dame met uh, de huidige verdachte uh, in 1996 samenwoonde. In de burgemeesterswoning van Terneus. Het Openbaar Ministerie in Nederland benadrukt... dat de burgemeester niets met die zaak te maken heeft. De huidige burgemeester van Tenneuzen kocht het huis in 2004. Hij reageerde verrast toen bleek dat er zich mogelijk in de woning iets heeft afgespeeld. De doorzoeking in de tuin duurt al een paar dagen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft een rekeningnummer opengesteld voor slachtoffers van de orkaan Sandy. Vooral in Cuba, Haiti en Jamaica is de schade na de orkaan groot. Tienduizenden huizen zijn er verwoest. Er is behoefte aan onderdak, aan schoon drinkwater en dekens. In Haïti is de noodtoestand uitgeroepen. Voor anderhalf miljoen mensen dreigt honger... doordat veel gewassen zijn vernield door de orkaan. Het Rode Kruis heeft al 40.000 euro bijgedragen... voor hulpverlening aan Haiti. Maar het zegt dat er nog veel meer geld nodig is... om iedereen te kunnen helpen. Het rekeningnummer dat is opengesteld voor donaties is 6251. De leider van de Arabische Liga, Nabil El Arabi... heeft de Syrische oppositie opnieuw opgeroepen de rijen te sluiten... en een verenigd oppositieblok te vormen. De oppositiegroepen zijn bijeen in Qatar. Volgens de Arabische Liga zijn de dagen van president Assad geteld. En is het van belang dat de oppositie de geschillen bijlegt. In Qatar is ook de Syrische Nationale Raad bijeen... om een nieuw bestuur en een nieuwe president te kiezen. Die SNC, die Nationale Raad, is opgericht... door Syrische bannelingen in het buitenland. De Westerse landen vinden dat de rol van de SNC vrijwel is uitgespeeld... en dat de raad moet opgaan in een verenigde oppositie. De raad koos in Qatar een nieuwe 41 koppige leiding... waarin geen enkele vrouw is opgenomen. Vrouwen die aanwezig waren bij de verkiezing... vinden dat hun grote rol bij de opstand in Syrië wordt miskend. In Parijs zijn gisteravond tienduizenden mensen gestrand... op het treinstation Nord. Pas in de loop van de nacht konden de reizigers weer verder. Onder de gestranden ook Nederlanders... die van plan waren met de Thalys naar Nederland te reizen. Dat ging even niet. De chaos begon rond de avondspits. Door een kleine stroomstoring kwamen een paar treinen... rond Nord stil te staan... En uit vrees voor ongelukken besloot het Franse spoorwegbedrijf... om het treinverkeer helemaal stil te leggen rond het station. Een paar vertragingen na rijden de treinen inmiddels weer normaal bij parijs. Sport Wielrenner Bradley Wiggins mag waarschijnlijk later vandaag het ziekenhuis verlaten. De winnaar van de Tour de France werd gisteren tijdens een trainingsrit... aangereden door een bestelwagen. Daarbij liep hij een paar gebroken ribben op en een blessure aan de pols. Uit voorzorg heeft hij de nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Niet bekend wanneer Wiggins weer kan fietsen. FC Twente strijdt vanavond voor de laatste kans om te overleven in de Europa League. Er moet in Enschede worden gewonnen van het Spaanse Levante om de groepsfase door te komen. De trainer van FC Twente, Steve McLaren, krijgt de afgelopen tijd veel kritiek omdat hij buiten de competitie niet altijd het sterkste elftal opstelt. Maar op de afsluitende persconferentie benadrukte hij dat Europees voetbal belangrijk is, vooral voor de ontwikkeling van de spelers. Europe is, is important voor deze club. Het is important voor de fans. Important for the players. We want to play in Europe. We love Europe. It helps us in the in the development of players, in the development of the team. If you do well, it can be a really big plus. And yeah, we we want to continue beyond the winter. De wedstrijd tussen Twente en Levante begint vanavond om 9 uur. Eerder vanavond speelt PSV tegen Aik Solna uit Zweden. Het is 12 over 1 geweest. De hoofdpunt uit deze uitzending... Nijmegen inventariseert de schade... na de ontploffing bij de energiecentrale vanochtend vroeg. Justin Welby wordt genoemd als de nieuwe aartsbisschop van Canterbury. En het Openbaar Ministerie wil toch een speciaal schadefonds... voor slachtoffers van de rellen in Haren. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met het vervolg van lunch.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 Bring it. Secure mobile working for everyone. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch zometeen met Marcel Wendt van het Haagse softwarebedrijf DigiDentity. Waar ze een grote en prestigieuze klus vanuit Engeland hebben binnengesleept. In de rubriek in de praktijk zoeken we uit wat nou de ideale grootte van een gemeente is. Het nieuwe kabinet wil een ondergrens van 100.000 inwoners. Door die plannen krijgen veel gemeenten herindelingsangst. Zo ook de burgemeester van Zeist. Ik moet er niet aan denken en ik zei ook niet. Want wat, wat krijgen we dan? Loketten op locatie. Krijgen we dat gedoe eigenlijk? Ieder zijn eigen kantoortje, want elke kern moet bediend worden. hoop gedoe, hoop onrust...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 De jeugdwerkloosheid die stijgt door de crisis en dat is niet alleen een probleem voor de jongeren. Ook bedrijven lopen schade op door werkloze jongeren. Vooral door de werkloosheid van de generatie i. Iedereen geboren tussen 1985 en 2000, die vallen onder die generatie. En dat zeggen generatiespecialisten Aart Bontekoning en Marieke Gronstra. En uh, Marieke heeft ook net een boek geschreven, dat heet Eigenwijs, uh, uh, over die generatie Y dus. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom zouden bedrijven last hebben van de werkloosheid van generatie i? Uh, ze hebben er last van omdat ze uh, de innovatie uh, missen die generatie I met zich meebrengt. Zij zijn heel goed in staat om een bedrijf die verouderde trekken heeft om die up te daten. En als die generatie niet aan de bak komt binnen een organisatie, dan missen ze die frisheid, die, missen die nieuwe jonge blikken. En dat is zonde. Ja. En, en volgens jullie is het generatieverschil tussen die uh, generatie X, dat zijn eigenlijk de ouders van de mensen die nu generatie I worden genoemd, is dat een van de oorzaken? Ja, je ziet dat generatie X uh, als hun kinderen opvoeden, dus generatie Y opvoeden... dat ze heel erg meelevend zijn en stimuleren om hun eigen pad te volgen. En je merkt dat zij als managers binnen organisatie uh, zich heel anders opstellen. Veel meer doen wat van hun verwacht wordt als waarin ze echt in geloven. En uh, dat, is, dat is een hele grote mismatch. Uh, maar dus eigenlijk wat ze wat ze thuis doen in het gezin uh, wel ruimte geven aan, uh, nou ja, misschien aan nieuwe ideeën van die kids en zo. Uh, mm -hmm. Dat doen ze in de praktijk in het, in het bedrijfsleven niet. Nee, dan zijn ze veel formeler en hiërarchischer. Terwijl Generatie I juist veel meer op een open manier uh, en uh, wil samenwerken. En op een gelijkwaardige manier. En dat, dat komt bij veel organisaties, is dat nog niet uh, gesneden koek. Hmm. Nou zijn generatiekloven natuurlijk van alle tijden. Maar is deze dan uh, dankzij de crisis misschien wel groter dan ooit? Nou dat denk ik zeker. Want uh, generatie I uh, wordt sneller ontslagen of komt niet eens uh, aan het werk. En er komt nog bij dat uh, de babyboomers langzaamaan uh, weggaan, met pensioen gaan. Uh, waardoor de diversiteit heel erg afneemt. En uh, ze juist wel wat vernieuwing kunnen gebruiken om uit de crisis te komen, maar ja. als ze geen nieuwe generatie junioren aannemen, dan missen ze die vernieuwing heel erg. Ja, nou ja goed, je hoort over deze generatie ook wel dat ze, uh, nou ja, be best wel snel uitgekeken zijn als ze dan ergens zitten. Dus wie ergens anders naartoe gaan, mm -hmm. uh, zou dat misschien ook een reden zijn dat bedrijven daar dan niet zo om zitten te springen. Nou ja, ik denk dat sowieso de definitie van werken heel erg gaat veranderen. En al verandert dat uh, de afstand tussen managers en medewerkers steeds kleiner wordt. En zo is generatie I ook opgevoed dat ze heel gelijkwaardig zijn aan iedereen. En meteen mee kunnen doen. En ik denk dat dat de manier van werken is die past bij onze tijd. Terwijl dat in heel veel organisaties nog niet normaal is. Dus eigenlijk uh, loopt de organisatie gewoon achterop... Op hoe de maatschappij al in elkaar zit. Ja. Is de oplossing gewoon dat bedrijven meer uh, jongeren uit die generatie I aannemen? Dat ook, maar wel in verbinding met de andere generaties. Want elke generatie heeft iets te brengen, maar die vernieuwing moet uh, door generatie I worden aangewakkerd. En als ze daar de kans toe krijgen, zullen die andere generaties ook veel vernieuwender zijn. Ja, en die generatie I moet dan openstaan voor de ervaring juist van die, van die generaties daarvoor misschien. Ja, dat zeker. En dat ja. samen maakt het beste bedrijf. Eigenlijk heeft de jeugd de toekomst. Ik bedoel, het oude adagium geldt ook hier weer. Ja, zeker. En ik denk dat je van het nieuwe werken naar het nieuwe samenwerken zou moeten gaan. Uh, waar je dus met alle generaties samenwerkt. En de, beste tale of de talenten van elke generatie uh, echt benut worden. Marike, ik zie één roze wereld voor ons liggen. Ja, <laughs> nou, dat is fijn, ik ook. <laughs> Dankjewel, hè. Graag gedaan. Generatiespecialist en schrijfster van het boek Eigenwijs. Dus Marieke Gronsa was dat. Ja, het zijn mooie tijden voor softwarebedrijf DigiDentity uit Den Haag. Ze hebben daar een klus in de wacht gesleept. DigiDentity wordt namelijk medeverantwoordelijk voor de gegevensbescherming van 63 miljoen Britse burgers. En ik praat daarover met Marcel Wendt, oprichter en directeur van dat Haagse softwarebedrijf. En meneer Wendt, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, veel mensen uit de eigen generatie in dienst trouwens? Of, uh... Ja, we hebben heel veel mensen uit de eigen generatie. Uh. Ja, maar we is... hebben ook gepensioneerden in dienst. Dus ja. we hebben een hele goede mix. Nou, eigenlijk doet hij wat, wat zij dus net zegt. Dat breekt u gewoon in de praktijk. Ja, ik zat ook al driftig mee te knikken. <laughs> ja, zij, u bent net in Groot-Brittannië geweest. Wat hebt u daar gedaan? Um, we hebben de start-up uh, start eigenlijk gehad. van uh, We gaan met een aantal partijen, uh, conculega's van ons eigenlijk... gaan we een netwerk in, uh, in Engeland neerzetten voor... Uh, wat, hier, wat we hier kennen als DigiD. In totaal acht partijen, geloof ik, hè, waar u er dan een van bent. Ja, klopt, ja. En um, ja, dat wordt verdeeld over acht partijen... zodat je geen single point of failure... we kunnen allemaal natuurlijk het DigiNota debakel hier nog herinneren... Ja. Uh, zodat je dat niet gaat krijgen. Ja, even voor de mensen thuis die dat niet meer mee hebben gekregen. De DigiNota was een uh, beveiligingsbedrijf... dat uh, na een lek in zijn systeem niet meer kon instaan... voor, de veilige, voor het veilige internetverkeer tussen burgers en overheidsinstanties. Ja. Maar goed, dat is dus, dat is dus uw business. Wat, wat gaat u daar dan precies in de praktijk brengen? Uh, zoals u hier DigiD kent, wat, uh, wat eigenlijk uh, uh, gekoppeld is aan de databestanden van de overheid, uh, is het in Engeland niet. Omdat het daar het, uh, het burgerlijk recht zit, uh, zit, dat heet daar Common Law en dat zit heel anders in elkaar. Dus eigenlijk iedereen bepaalt zelf hoe die heet in Engeland, uh, even simpel gezegd. Dus er is niet één groot databestand waar je de identiteit van iemand kan identificeren. En uh, dat gaan wij dus met die acht partijen doen. U gaat dus eigenlijk al, de, al die uh, namen van mensen... of al de, de, de manieren waarop zij zeg maar, geregistreerd zijn... dat wordt eigenlijk uh, uh, ja, uh, uh, gelijk getrokken. Oké, okay. uh, En dat wordt een soort DigiD? Dat, uh, dat is het beste te vergelijken met DigiD, maar dan, uh, dan in een netwerkvorm. En, en zijn we daar eigenlijk tevreden over in Nederland? Want ik dacht dat daar toch ook wel wat gedoe mee is. Uh, nou, DigiD op zich is geen gedoe mee. Um, uh, DigiD uh, hebben wij ook voor de Nederlandse overheid gebouwd. Uh, compleet herbouwd. Dat is begin dit jaar in, uh, live gegaan. Daar heeft niemand iets van gemerkt. Dus uh, een zeer succesvol ICT-project uh, voor de Nederlandse overheid. En, um, maar dat is volledig in handen, eigenlijk. Uh, in, uh, de operatie is volledig in handen van de overheid. Mm. En dat is het grote verschil met, uh, met Engeland. Dat de overheid daar uh, zich, uh, ja, de operatie overlaat aan uh, acht ja, partijen. ja, nou ja goed. Het, het probleem was dan met dat DigiD. was natuurlijk dat dat diginota verhaal fiasco, wordt het ook wel genoemd. dat dat daar achter zat, natuurlijk. En dat. Ik herinner me nog die persconferentie van, uh, van de minister toen. Uh, Donner, die. Uh, ja, nou ja, die, die zat er behoorlijk mee. Maar goed, uh, dat is dat verhaal. Uh, nou. Nou uh, is zo'n intekening, dat is een, een groot verhaal. 144 partijen hebben daar over de hele wereld aan meegedaan. En u hebt die klus binnengesleept met die andere zeven. Hoe is u dat gelukt? Um, ja, erin vastbijten en niet meer loslaten, zou ik zeggen. Uh, we zijn een vrij kleine club, uh, 30 man groot. En uh, we hebben eigenlijk deze tender met twee man aangepakt. En uh, vol voor gegaan. Het, het verschil is dat er uh, veel van die andere 144 bedrijven doen nog andere zaken erbij. Bij ons is het uh, authenticatie en autorisatie, is ons vakgebied. En dat is het enige waar we ons op focussen. Dus we weten er ook heel veel van. Maar u zat daar dus met een paar hele grote vakbroeders uh, een ja, wedstrijdje te spelen. En u won het dus. Dat klopt, ja. Ja, ja. Nou, nou knap gedaan. Ja, daar zijn, zijn we ook een beetje trots op. Ja. Maar goed, dan heb je hem binnen en dan zit je daar met 30 man en dan moet het wel gebeuren allemaal. Kan dat eigenlijk? Ja hoor, dat kan wel. We zijn nog wel op zoek naar meer generatie I nog in onze organisatie. <laughs> maar, Ze um... kunnen bellen na de uitzending. Ja hoor. En, um, we zullen niet veel werkgelegenheid in Engeland creëren. We zullen het hoofdzakelijk hier in de regio Den Haag op gaan vangen met mensen. Kijk aan, dus het, het levert ook hier werkgelegenheid? Op. Absoluut, ja. En wat zijn dan de stappen? Wat gaat, moet er allemaal gebeuren dan vanaf nu? Ja, er moet nu een heel afsprakenstelsel eigenlijk komen... met de partijen, hoe ze gaan koppelen. Um, wat we daar ook echt in willen voeren, wat, wat, wat denk ik zo hoort... dat zou je in Nederland ook moeten hebben... dat je ook van identiteit kan wisselen... van het ene bedrijf naar het andere bedrijf. We vinden allemaal heel normaal dat we nummerportabiliteit hebben van mobiele telefoons. Maar een digitale identiteit wordt toch ook steeds belangrijker. En je moet gewoon willen, als je bij leverancier A niet meer tevreden bent, dat je over kan stappen makkelijk naar leverancier B. Met behoud van je digitale identiteit. Maar u moet dus ook nog een soort marketing daar plegen, dat ze juist uw systeem gaan overnemen. Ja. Ja, nou de overheid zelf gaat er ook wel wat aan marketing doen... maar wij zullen dat zelf ook gaan doen, ja. Ja, om, om maar te zorgen dat, uh, dat de meeste mensen dan van die... wat zijn het, 63 miljoen Britse burgers... Uh, zich bij u aansluiten. Ja, ja. Ja, ja. Zou dat eigenlijk ook in Nederland ook moeten? Want het is natuurlijk ook een mooie pilot dan daar in Engeland... om dan straks tegen de Nederlandse overheid te zeggen... nou kijk, daar zijn we bij betrokken, kunnen we dat hier ook niet gaan doen? Ja, we, daar ben ik wel een voorstander van. Het is natuurlijk een beetje dubbel, want wij hebben een langlopend contract... met de overheid voor DigiD. Dus uh, ja, we schieten onszelf in de voet als we dat uh, voorstellen. Maar ik ben daar toch een voorstander van. En uh, daar hebben we het hier ook wel met de overheid over. Dat dat toch beter zou zijn. Dat je dat toch aan de markt overlaat. Wordt goedkoper voor de overheid in het kader van bezuinigingen. Nou, dat zullen ze helemaal leuk vinden op dit moment in Den Haag? Denk ik ook. Ja. Kijk, er is een soortgelijk stelsel dat heet e-herkenning en dat is voor bedrijven die met de overheid communiceren. Daar hebben we het al gedaan. Daar loopt Nederland enorm voor op. Daar heeft de Engelse overheid ook echt uh, kijkt torenhoog op naar de Nederlandse overheid, want we staan wel nummer één qua digitale overheid in Europa. Uh, maar dat beseffen we hier niet altijd, uh, helaas. Hmm. Maar is dat? Stel dat dat. U zegt eigenlijk zegt u dat het Engelse systeem beter is. Dus is dat idee ja. dan weggegooid geld? Uh, nee hoor, want uh, dat, uh, dat uh, brengt ook heel veel uh, besparing met zich mee. Maar er zou een vervolgfase van DigiD uh, zou je kunnen bepleiten voor een, een marktwerking. Hmm. Wanneer moet het hele systeem gaan draaien in Engeland? Dat gaat uh, volgend jaar, gaat de eerste pilots gaan vanaf april lopen... en in oktober gaat het uh, echt uh, groots van start uh, met, uh, met heel veel uh, miljoenen mensen. En u zegt gewoon, laat maar komen, uh, geen enkel probleem... Uh, los van allerlei andere opdrachten die we ook nog hebben lopen... dit doen we er gewoon ook bij. Die doen we er gewoon bij. Het, is, het voordeel is, het is ons eigen systeem wat we leveren... het echte DigiDentity-systeem. Uh, dus ja, dat draait en we hebben wat aanpassingen... met name uh, voor, de, voor de Engelse wetgeving uh, moeten we toepassen. Houdt houd het op bij uh, Groot-Brittannië of gaat u nog verder de wereld in? Um, we zijn bezig uh, een pilot op aan het starten in Amerika, dus uh, we gaan verder de wereld in. Oké, okay, dus Amerika ook nog? Ja. Ah, nou, uh, laten we afspreken dat als staat dan uh, tot uh, succes leidt, <laughs> dat we dan weer eens een keer met elkaar praten. Prima. Uh, ik zal u niet langer van het werk houden, want er zal er hoop te doen zijn. Marcel Wendt, oprichter en directeur van softwarebedrijf DigiDentity uit Den Haag. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, kleine gemeenten staan onder druk door het regeerakkoord. Het kabinet ziet namelijk het liefst gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Onze verslaggever Pieter Willems is er al hele week druk mee. Hij zit met name in Renswoude. De inwoners van die mini-gemeenten zijn trots op hun levendige verenigingsleven. Gerda de Wit is lid van vogelvereniging Kunst in Vliegwerk. En ze heeft het druk, want er is een vogeltentoonstelling in het dorp gisteren hebben dus de leden de vogels ingebracht. En vandaag zijn ze gekeurd door de keurmeester. Ja, kunnen ze in de radio niet zien. Maar daar zitten de nacht twee te keuren. En die geven de punten. En morgen wordt de... Morgen is de opening. Door de burgemeester. Ja. ja. Dat is zo mooi dat de burgemeester komt ja, het is om het open. Ja, heel leuk. En vrijdag is de trekking van de grote verloting. En dat moet meestal de houden. Dus dat is, ja... Dat... Een stukje in zwaal, hè? Het is, uh, ja. Kunst en vliegwerk is een van de vele clubs zouden. Volgens gemeentesecretaris Jan van Dijk is het dorp dankzij de vele verenigingen... in staat om veel voor elkaar te krijgen. Uh, ja, afgelopen jaar hebben we een extra tennisbaan aangelegd. We hebben voetbalvelden zijn uitgebreid. En dat is mede te danken door de inzet van vrijwilligers. Dus dat is wel... Uh, ja, het is een hele actieve gemeenschap hier. Ook, in, uh, ook op sociaal vlak uh, vindt heel veel mantelzorg uh, plaats waardoor we ook als gemeente ook uh, uh, ja, daar toch minder uh, omkijken naar hebben. Men zorgt ook voor elkaar. Op momenten van onzekerheid over de zelfstandigheid van het kasteeldorp... speelt het verenigingsleven ook een belangrijke rol. In 2007 werd er bijvoorbeeld massaal en goed georganiseerd actie gevoerd... tegen de herindeling. Ondanks dat Renswoude in 2011 zelfstandigheid verkreeg... zijn er toch weer onzekere tijden aangebroken. Dat kan niet, hè? naar die strijd die we zo gevoerd hebben... Want ik weet niet hoe jij dat meegekregen hebt... dat we verleden jaar zelfstandig mochten blijven. Hoe strijdig strijd of dat geweest is... dat, we, dat ze niet met scherp zijn af met Veenendaals. Dus ja, ik zei, nou zit het de dag aan te komen... want ik denk niet dat ik tegenhoud. Zou je het erg vinden? Ik weet het niet. Veenendaal wel. Dat is net nog iets te stad. Dan zou ik toch liever Scherpselen Waldenberg. Ik denk dat we daar meer op het vlak zitten als, als Veenendaal. Maar ja... Daar is een gevoel van, hè? 20 kilometer verderop in Zeist is Koos Janssen burgemeester. Hij is ook voorzitter van het Platform voor Middelgrote Gemeenten. Hij kan zich niet voorstellen dat het 100.000-plus plan van de huidige regering doorgevoerd gaat worden. Hoe moet je het rondkrijgen met 80 kernen of 59 of 60 kernen in een gemeente? Wil je nog iets betekenen? De volksvertegenwoordiging, het dagelijks bestuur van een gemeente. Want wij zijn er voor die samenleving. Nou, hoe kan je er nu goed zijn als het uiteindelijk op zo'n schaal zich allemaal moet afspelen? Dus daar heb ik wel mijn aars. Ik ben een beetje een mensenmens. Dus ik hou van, ik, ik hou van, van die confrontatie van verschillen, van dat met elkaar aan de slag gaan... Ja, dan, ben je, dan, dan moet je noodgedwongen toch een ander type bestuurder zijn. En dat vind ik wel verlies aan kracht. De ontmoeting brengt toch vaak de oplossing dichterbij. Ik zei het u al, de schaal is toch vaak maatgevend... voor de kracht van de oplossing. Als het contact, directe contact... en als de herkenbaarheid niet makkelijk meer mogelijk zijn... dan verlies je gewoon oplossend vermogen. Dus het lijkt mij een lastige klus als je zo groot bent. De burgemeester van Zeist ziet dus niets in schaalvergroting. Maar Gerda de Wit van de Renswoudse Vogelvereniging wil nog wel even naar de voordelen kijken. Er is zo'n strijd geweest om zelfstandig te kunnen blijven. En ik zei, nou staat dit voor de deur. Dat is dan, ja, toch wel jammer, vind ik. Of jammer, ja, goed. Het zal ook zijn voordelen wel hebben, tegenwoordig, denk ik. Met, met alles. Hij ziet wat er nu al uitbesteed wordt op het gemeentehuis. Dan denk ik, ja, als ze dat zelf niet meer kunnen behappen, dan, en je kunt het in, in het grote wel, maar ja, als je de andere fusie ziet van scholen en van alle dingen, ze willen het toch eigenlijk allemaal weer terugdraaien, hè? het wordt allemaal veel te groot. Maar ja, de vogels vlogen ooit van oost naar West-Berlijn en weer terug. Uh, dus dat zal in Renswoude ook allemaal heus wel goed komen. De bijdrage was van Pieter Willemsen. Zometeen stand.nl, de stelling. De VVD en de PvdA moeten terug naar de onderhandelingstafel. En uh, we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Nu eerst Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie vraagt in hoger beroep opnieuw... om een speciaal schadefonds voor de slachtoffers van de rellen in Haren...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 De leider van de Arabische Liga heeft de Syrische oppositie opnieuw opgeroepen de rijen te sluiten en een verenigd oppositieblok te vormen. De oppositiegroepen zijn bijeen in Qatar. Daar is ook de Syrische Nationale Raad bijeen om een nieuw bestuur en een nieuwe president te kiezen. Die raad is opgericht door Syrische ballingen in het buitenland. En in de tuin van burgemeester Loning van Terneuzen zoekt de Belgische justitie naar een lijk. Een van de vorige bewoners van het huis in het dorp Filipines... zou iets te maken hebben met de verdwijning van een 30-jarige Belgische vrouw in 1996. Het OM in Nederland benadrukt dat de burgemeester niets met de zaak te maken heeft. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl, Jurgen van den Berg... Het begin van het kabinet Rutte 2 loopt niet bepaald soepeltjes. Eerst de grote kritiek op de zorgplannen met die premies. Nu uh, de koopkrachtcijfers zijn bekend geworden. En het wordt eigenlijk steeds duidelijker dat de gevolgen uh, voor... Uh ons allen nogal uh, ingrijpend zijn als je het hele totale pakket aan maatregelen bekijkt. Sommige huishoudens verliezen volgens de laatste cijfers meer dan 5% aan koopkracht. Volgens VVD-fractieleider Halbe Zijlstra loopt het allemaal niet zo vaart. Ik kan u nu al garanderen dat het uh, altijd zo zal zijn, dat is namelijk bij elke wet in dit land, dat hetgeen wat er nu uh, grof op papier staat in de daadwerkelijke uitwerking altijd anders zal blijken te zijn. En we zien een aantal groepen die qua inkomenseffecten uh, zwaarder scoren, dan de kaders die wij hebben aangegeven. En dat geeft helder aan dat de VVD-fractie uh, op dat punt uh, vindt... dat het kabinet in de uitwerking daar dus rekening mee moet houden. Ja, toch is de kritiek vanuit de achterban groot. Uh, prominente roeren zich en, en natuurlijk ook vanuit de oppositie uh, in de Tweede Kamer. De roep wordt uh, steeds sterker om met een nieuw plan te komen... en dus om opnieuw te gaan onderhandelen. Moet Rutte zijn ploeg bij elkaar roepen en opnieuw naar de onderhandelingstafel? Of gaat opnieuw onderhandelen veel te ver... en moet het kabinet nou gewoon eens daadkracht tonen... en doorzetten wat ze van plan waren? Um, ik ga erover praten met PvdA-prominent Rob Oudkerk... want Kamerlid geweest voor die partij wethouder... maar daarnaast is hij ook nog huisarts en lector leefstijlverandering. Dag meneer Oudkerk, goedemiddag. goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Hier komen de keuzes. Dit kabinet is nog steeds geloofwaardig. Ja. Een koopkrachtverlies van 5% is best acceptabel. Voor sommige mensen wel. Oh, sorry, ja. <laughs> sorry, sorry, sorry. Rutte en Samson hebben elkaar te veel gegund. Ja. Dat is drie keer ja, uh, voor wat het waard is. Dan de, de stelling, de VVD en de PvdA moeten terug naar de onhandelingstafel... En we vragen ook u nu als luisteraar om daarop te reageren. Bent u het ermee eens of oneens? SMS staat naar 7070, 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u Twitter het eens of oneens doet, dan met standpunt. Meneer Oudkerk, VVD en PvdA moeten terug naar de onderhandelingstafel. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? Ik ben het er hardgrondig mee eens. Hoewel het een volstrekt illusoire, kansloze operatie is, want ze gaan het niet doen. Waarom niet? Nou, terug naar de onderhandelingstafel is in de politiek eigenlijk een brevet van onvermogen afgeven, en dat zullen ze nooit doen. Dus je kan eigenlijk uittekenen wat ze gaan doen. Waarschijnlijk maandagavond bij Paul Witteman, of uh, anders... Uh, nou, in ieder geval voor het Kamerdebat begint dinsdag... gaan ze zeggen, sorry, uh, dit hebben we allemaal niet zo goed gedaan. Uh, en dan gaan ze nog een keer sorry zeggen. En ik neem aan dat zowel de vicepremier namens de PvdA... als de premier dat namens de VVD zal doen. En vervolgens gaan ze zeggen, luister eens, wij hebben in het akkoord afgesproken... 0,6 stijging, respectievelijk uh, 4 procent daling. daling. Gaan we het allemaal regelen? Geef ons nou even de tijd om dat zo te doen. En daar zullen we ons aan houden aan die kaders. En als dat niet lukt... En ik denk dat ze dat als uitvlucht gaan kiezen, een vlucht naar voren. Als dat niet lukt, dan zullen we andere maatregelen gaan nemen. Ja. Op onze site zegt iemand, eh, VVD en PvdA moeten niet terug naar de onderhandelingstafel, maar moeten juist doorpakken. Hervormen en bezuinigen kan niet zonder pijn bij de burger. Als voor elk pijntje teruggekeerd moet worden naar de onderhandelingstafel of de stembus, dan zal het land van besluiteloosheid vanzelf de afgrond in kukelen. Dan zijn de burgers eigenlijk nog slechter af. Daar heeft die meneer of mevrouw natuurlijk al een punt. Ja, die heeft er een groot punt. Maar kijk, even voor de duidelijkheid, we moeten als gekken bezuinigen. En het is prima... De mensen die meer verdienen uh, dus wat meer bijdragen. Volgens mij is daar van uiterst rechts tot uiterst links... eigenlijk geen enkel verschil van mening over. En hoe doen we dat in een fatsoenlijk land? Dat doen we via iets wat we verzonnen hebben en inkomstenbelasting noemen. Mm -hmm. uh, leuker kunnen we het niet maken, simpeler wel. En als we dat dus allemaal gaan doen via systemen met de zorg... of via systemen met de hypotheek, daar moeten we vanaf. We moeten het... Um, simpeler maken. En dat betekent dat uiteindelijk, vreselijke term, maar de sterke schouders die zware lasten inderdaad meer gaan dragen. Maar het moet allemaal wel begrijpelijk. Maar goed, u bent ook politicus en u weet hoe dat dan werkt. Ik uh, bedoel, die twee hebben daar samen gezeten of eigenlijk met, met hun secundanten natuurlijk. Ja. En de, de, bij VVD kreeg die inkomstenbelasting, daar mocht wat af. Ja. Uh, en toen zei de P nou ja, maar dan moeten we dat wel. Uh, ja. hè, wij moeten ook ons gezicht kunnen vertonen. Ja. En kwam die zorgpremie om de hoek. Zo is het gegaan natuurlijk. Zo is het gegaan, sterker nog, het is echt met een soort uh, consultantachtige... Uh, ja. Gegaan, namelijk met kaarten trekken. Ja. ja, en dat is waarschijnlijk toch te eenvoudig voor de politiek. Uh, hoewel ik het een geweldig systeem vind, van elkaar iets gunnen, maar dan moet je wel even de tijd nemen om dat handig door te rekenen. En daar zit wel een probleem. Maar, Kijk, maar, de... maar meneer Audker, neem ons eens mee. Nou, ja, ik weet niet, u, u hebt daar misschien ook nooit bij gezeten, maar toch, het zijn twee slimme jongens: uh, Rutte en Samson. Zeer slim, en, en die ja. secondanten en dan nog eens een keer ja. het uh, uh, ambtelijke ja. ondersteuning. Uh, Samson heeft volgens mij letterlijk gezegd van de week: ja, die cijfers die we nu uh, tonen, die, die lagen toen ook op tafel. Dus zij wisten. Daarvan. En dan kunnen ze toch ook de ge gevolgen overzien? Ja, ik denk dat uh, dat is weer het nadeel van uh, onderhandelen. En ik heb daar wel eens bij mogen zitten. Dan spreek je dingen af. We hebben bijvoorbeeld in 1994 een eigen bijdrage in de ziekenfonds afgesproken van 200 gulden toen nog. Nou, wij kregen ontzettend ons bekomsten jaren daarna. Want dat bleek aan alle kanten verkeerd uit te werken. Dus je ziet dan wel de cijfers. Maar... Het grote geheel zie je niet. En dat is dan weer het nadeel van met z'n zessen bij elkaar zitten. en die kamer afgesloten houden. Mm. Het was misschien verstandiger geweest. Ik geloof dat Ruud Kolen dat al gezegd heeft. ex-voorzitter van de Partij van de ja. Arbeid. en nu senator. Die zei in Buitenhof. Kijk, je wint nu aan de voorkant. want het is buitengewoon snel gegaan. maar je verliest het allemaal weer aan de achterkant. Dus het is toch een soort blinde vlek. die je dan ontwikkelt mm. met zessen. Aan de andere kant, uh, ik weet niet wie het was. maar uh, het was in ieder geval in de periode. Uh, vannacht, uh, Den El, Wiegel, die, die, die tijd. iemand uit die, uh, uit die, uit die, uit die tijd. die zei ja. dat ook van. Je kan ook onmogelijke koopkrachtplaatjes tot, tot eigenlijk, eigenlijk op maat maken. Ik bedoel, je moet dat ook in, in wat grotere uh, groepen moet je dat, uh, naar voren brengen. Want anders is dat is gewoon onmogelijk om het per persoon af, te, af te, uit te leggen. Het zou prachtig zijn om dat per persoon te kunnen doen. Ik vrees overigens dat met het onderzoek van het Nibud en met al die cijfers die minister Asscher nu naar buiten heeft gebracht. dat Kamerdebat dinsdag echt steeds over individuele gevallen gaat. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Want je kan niet voor 16 miljoen Nederlanders de koopkracht uitrekenen. Maar je moet wel weten: politiek gaat om vertrouwen. Uh, en eigenlijk is politiek niks meer dan in wie heb je vertrouwen? Dat is het belangrijkste. En ik geloof eerlijk gezegd dat die ploeg nog wel vertrouwd wordt. In wat heb je vertrouwen? Nou, dat is ontzettend beschaamd, want mensen zeggen ja, ze hebben daar maar wat gedaan en ik voel dat heel erg in mijn portemonnee. En het derde is, waarom zou je ze vertrouwen? En daar zit een groot probleem voor dit kabinet Rutte, omdat... Er ontzettend veel kastschuiven zijn. He, dit, dit, bijvoorbeeld die, die inkomensafhankelijke premie. Mm -hmm. Dat is een kastschuiv. Wat bedoel ik daarmee? Ja, dat, het gaat van het ene gezin naar het andere gezin. De een betaalt iets meer, de ander betaalt iets minder. Maar het werkt. Totaal niet als het gaat om die bezuinigingen. Precies, per saldo levert dat niks op Dus daarvoor. mensen zijn best bereid, dat, dat weet ik zeker... zijn best bereid om in een crisis mee te betalen aan die crisis. Natuurlijk zijn ze daartoe bereid. Maar dan moeten ze het ook wel kunnen zien... dat het effect heeft op die bezuinigingen. Het is nul euro bezuiniging. Ja. Samson zegt, uh, we leggen nu voor het eerst als kabinet... het koopkrachtbeeld uh, vijf jaar vooruit uh, uit. Uh. Ja, dat kan niet. Dat kan helemaal niet. En dat, dat is ook, het, het is goed hoor dat hij dat zegt, want hij heeft wel gelijk. Uh, maar dat is natuurlijk veel te risicovol. Want als over twee jaar uh, Grieken... Nederland omdondert of Italië omdondert, dan krijg je totaal andere koopkrachtplaatjes. Dus je kan het ook niet voor vijf jaar laten zien. Maar politiek is ook niet een kwestie van cijfertjes laten zien. Politiek is een kwestie van dat je mensen het vertrouwen geeft dat als je het gaat oplossen, dat je het op een adequate en goede manier oplost. Waarbij, natuurlijk, sommige mensen meer inleveren dan andere mensen, maar waarbij je wel het gevoel hebt, het is redelijk. En nu wordt het gevoel... Steeds sterker in Nederland dat het niet redelijk is. En dat is echt groot gevaar voor een kabinet. Nou, euh, zelfs hij heeft het ook gezegd, hè, uh, uitschieten zie je altijd. Dat hoort erbij, ja. daar gaan we in uitvoering naar kijken. Uh, eigenlijk zegt hij van, jongens, doe nou eens even rustig uh, en laat ons uh, de plannen invullen. Is dat ook niet gewoon het verhaal? Rationeel is dat het verhaal, maar politiek is behalve vertrouwen ook nog iets anders ellendigs. Uh, politiek is namelijk irrationeel. Um, dus je kan wel zeggen, kijk, het cijfer laat zien over een half jaar... dat het allemaal reuze meevalt. Maar Halbe Zijlstra weet als geen ander, want die heeft ook iets... met cultuur gedaan, uh, dit is een cultureel irrationeel gegeven. Dus mensen zijn nu bang dat ze de, het komende half jaar... allerlei dingen gaan verliezen in hun portemonnee. Terwijl dat helemaal niet waar is, want het is allemaal pas in 2014. Maar dat zijn allemaal dingen die je beter niet kan zeggen... omdat het gevoel op dit moment is, dit kabinet belazert mij... en ik draag aan iets bij waar ik niet aan wil en kan bijdragen. En daar zit het probleem. Waarom? Zou de PvdA bij die onderhandelingen niet gewoon hebben gezegd... Uh, Rutte, oké, okay, jij wilt je inkomstenbelasting verlagen, dat is mooi... Uh, maar dan doen we er gewoon extra schijfje bij... 70% voor al die mensen die van die enorme salarissen verdienen? Ik kan Zo, mij... Zoals Rob Oudkerk. <laughs> Daar weet je niks van. <laughs> <laughs> maar... Um... Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat ze dat niet gezegd hebben. En ik denk, nou ja, kijk naar François Hollande. Hè. De, de, de, de echt rijke mensen uit Frankrijk, die ontvluchten echt het land... omdat ze daar 75 in de hoogste schijf gaan betalen. Dus ik denk dat dat een soort schrikbeeld van de VVD was. Dus de VVD zal wel gezegd hebben, nou, dat doen we niet. Dat doen we op een andere manier. Ja. Maar dat was natuurlijk wel beter geweest. Dat was veel beter geweest. Want dat zei ik net al. Het is heel simpel. We regelen het via de schijf in de inkomstenbelasting. En dat is ook een heel redelijk iets. En dan pikken mensen het ook. Dat als ze meer verdienen, dat ze gewoon wat meer bijdragen. Dit is veel te ingewikkeld. Het is veel te irrationeel. Je hebt veel te veel het gevoel, jongens. Die jongens zijn in Den Haag weten het ook niet. En wat hangt ons allemaal boven het hoofd? Ja. Toch merk ik ook op de reacties bij onze, op onze site. Hoewel qua, qua percentage op die stelling. Men vindt wel terug naar de onderhandelingstafel. Maar misschien wordt daarmee ook wel bedoeld van. Nou ja, de grote lijn is dan duidelijk, waar ja. willen we heen? Ja. Uh, nu moeten we kijken hoe we dat dan een beetje gaan repareren hier en daar. Uh, maar hier zegt ook iemand bijvoorbeeld, uh, na tien jaar aanrommelen en niet doorpakken, Zit we als land nu in grote problemen. En nu is doorpakken bitter noodzakelijk. Dus we, we, we, wat, wat u ook al constateert, er bestaat wel bij het volk iets van, nou ja, oké, okay, misschien moet ik dan maar een beetje meebetalen als we er dan uiteindelijk maar uitkomen. Ja, maar de, ik, ik, nogmaals, ik denk dat de hele bevolking, echt van, van links tot rechts en van arm tot rijk, zegt natuurlijk moeten we dit met z'n allen doen, maar dan moet een kabinet, ik vind dat een kabinet daar ook aan gehouden is, is het gevoel geven dat we het ook samen doen en dat niet de een veel meer gepakt wordt dan de andere, want dan dat is echt de de de de, de, de nou de bijl aan de wortel van de solidariteit. Ja, even los van dat hele verhaal uh, over wel of niet uh, terug onderhandelen. Um, er is natuurlijk heel veel gedoe over de, over dat zorgplan. Uh, André ja. Raufvoet, voorzitter het zorgverzekeraars Nederland, die zegt: nou, dat kan helemaal niet wat het kabinet wil, want dat mag niet um, uh, volgens Europese regelgeving. Nou, al die formele argumenten zijn nog waar ook, maar het is nog veel belangrijker. Uh, het vermindert echte solidariteit. Je ziet het al. In in sommige reacties in kranten, maar ook op radio en tv... dat mensen zeggen, ja luister eens... ik ga toch niet veel meer betalen voor mijn buurman... die maar blijft roken en drinken en die maar heel erg ongezond leeft. Dus dat is één. Twee is, het gaat het uh, zorgconsumentisme bevorderen. Uh, dat is in andere landen eigenlijk al evidence-based. Dus echt gewoon bewezen dat dat gebeurt. En het derde is, en daar maak ik mij als sociaal-democraat... het meest zorgen over, het vergroten sociaal-economische gezondheidsverschillen. Dus arme mensen leven dan uh, langer in zieke toestand, 17 jaar langer dan uh, meer rijke mensen. En ik denk dat de P van A met name zou moeten leren dat dit soort maatregelen... uiteindelijk veel devinivellerender zijn voor gezondheid... terwijl ze nivelerend zijn voor het geld. Dus ik hou echt mijn hart vast als dit doorgaat. Maar wat, wat, want u bent ook nog lector uh, leefstijlveranderingen. Dat, ja. dat gaat hier voor een deel natuurlijk ook over. Ja. Wat, wat zou dan ideaal zijn? Moet je dan inderdaad toch een, een premie in gaan stellen... voor mensen die, die dan uh, niet gezond leven? Nou, ik weet niet of u auto rijdt, maar ik, bij een heel veel verzekering is het zo... dat als je minder schade maakt en als je minder gebruik hmm. ervan maakt dat je inderdaad dat terugziet in de premie, dan zeggen weer sommige mensen, luister eens, je kan het ook niet helpen als je chronisch ziek bent, dat klopt, daar moet je dus dan uitzonderingsposities voor maken. Dus het kan allemaal wel met premiedifferentiatie. Je moet er goed over nadenken, maar mag ik even App Klink citeren, die was twee jaar geleden nog minister van Volksgezondheid, die heeft nu een geweldige oratie gehouden, hij is professor geworden, heeft een rapport geschreven waarin die zegt, jongens, dit is allemaal niet nodig, al deze maatregelen, er wordt zoveel verspild in de zorg, er is zoveel onnodige zorg, daar kan je vier tot acht miljard mee ophalen, en als iemand het heeft laten doorrekenen dan is hij het. En als dit kabinet nou één ding zou moeten doen om het vertrouwen te herstellen, is dat ze eerst eens gaan kijken of niet veel publieke diensten. 20 procent beter kunnen voor 20 procent minder... voordat ze geld gaan vragen aan de burgers. Ja. Uh, even dan terug naar dat regeerakkoord. Uh, uh, uh, u zegt, ja, eigenlijk ben ik het eens met die stelling... maar het gaat echt niet gebeuren. Nee. Uh... Uh, dat is ook wat steeds gezegd wordt. Hè. Het ging allemaal heel snel. Daar waren we heel euforisch over één dag. Want fantastisch hoe die jongens dat hebben geflikt. Ja. En een dag later begon de ellende. Is het dan toch te snel geweest allemaal? nou ja, uh, wijsheid achteraf ben ik nooit zo'n voorstander van... dat zou je nu kunnen zeggen. Aan de andere kant vind ik het ook wel goed, hoor... Dat, dat, dat we niet maanden naar elkaars navel zitten te staren om eruit te komen. Ze kwamen eruit. Er zitten een paar enorme weefouten in. Het is met name heel onverstandig geweest hoe het gepresenteerd is. Uh, er zitten ook een aantal echt fouten in. Herstel dat en ga aan de slag. Ja. Is het aan PvdA en VVD gebonden... of had dit ook andere partijen kunnen overkomen? Ik denk dat dit niet aan PvdA en VVD gebonden is. Ik denk wel dat het extra ingewikkeld is dat men zei, luister eens, we gaan geen zouteloze compromissen sluiten. Dus wat jij krijgt bij de hypotheek, dat krijgen wij bij het ontslagrecht, et cetera, et cetera. Dat heeft het wel lastig gemaakt. Want daardoor is volgens mij. Ja, en het is toch eigenlijk iets meer dan een kaartspel, hè, formeren ja. en informeren. Daardoor is volgens mij het her en der wel enigszins fout gegaan. En is natuurlijk af en toe Samson naar buiten gelopen met een grote grijns En af en toe Rutte. Ja, en die die had natuurlijk s'avonds even... door de respectievelijke partners of familieleden of vrienden... van het gezicht moeten worden getrokken. Ja, goed. Eh, we gaan naar de luisteraars. Ik, ik kom zo meteen graag bij je terug om de reacties door te nemen. De VVD en de PvdA moeten terug naar de onderhandelingstafel. Dat is de stelling. 74% is het eens. Uh, 26% van onze luisteraars is het ermee oneens. Er hebben ruim 1400 mensen nu gestemd. Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Met Marianne Hanekroot uit Haarlem. Ik ben al oud. Ik ben 75. Ik... Uh... Ik ben uh, gezond, dus meneer Ouwekerk kan gerust zijn. Ik hoef geen meer premie te betalen. Maar ik heb wel een grote bedenking. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind elk regierakkoord werd geroep, toeterd en gedaan dat men het er niet mee eens was. Dat is gewoon altijd gebeurd. En zeker de heren Wiegel en Bolkestein en Ouwekerk en hoe heet die ex van mevrouw Kroes. Die waren er ook altijd mee bezig. En uh, nu is dat dan, uh, kunnen ze niet wachten, dus niemand kan wachten... omdat voor het eerst, nu is een keer de rijken in het geding zijn... Mm -hmm. kon men niet wachten tot de onderwerpen aan de orde kwamen. U zegt, het werk, eigenlijk... werk het eerst gewoon eens uit en laten wij met z'n allen even geduld hebben. Ja, natuurlijk, dat is toch belachelijk, dat is toch altijd zo gegaan. Ja. Maar als, als mensen in de, aan de onderkant van de samenleving... Bezwaar hadden tegen bepaalde dingen. dan werd er altijd gezegd. ze moeten eerst maar eens een beetje hard gaan werken. flauwekul. Maar Goed. nu zijn het die mensen die in, in zaaltjes zitten. met hun opgekapte hoofden. en hun. Uh, hun anderszins kenbare dingen. en nou is het opeens lijden in last. Ik vind het belachelijk. Bedankt dat u hebt geweld, mevrouw. Dank u wel. Stampen.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Kees Boosman. Uh, los van het hele financiële plaatje zit er in het hele zorgplan nu ook dat de restitutiepolis verdwijnt. Met andere woorden, de vrije keuze van arts en ziekenhuis verdwijnt ook. Mm. En nou ben ik bang dat men gaat sleutelen aan het financiële plaatje... en dat dat uh, deze keuzevrijheid stilzwijgend wordt uh, op de nek omgedraaid. Ja, u denkt dat door, door, laten we zeggen, door dat de, de, de cijfertjes en het geld ineens leidend wordt... dat er allerlei uh, materiële zaken v, v, in het geding komen? Ja, de, de, vrije, de vrije keuze ja. huizen, de, de verzekeraar gaat straks bepalen waar ik heen, waar ik heen mag of moet. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag in Veldhoven. Ik vind met het bruggen slaan betekent ook dat we allemaal moeten uh, inleveren... dus ook allemaal een steentje bijdragen. Dus of hoog of laag. En dan betekent dus gewoon in deze tijd crisis. Dus ook allemaal een uh, steentje bijdragen. Ja. En niet zeveren, dus daarom ben ik het oneens met deze stelling. Maar u vindt zelfs nog kunnen, want die cijfers heb ik ook gezien... dat mensen soms 20, 30 procent op achteruit gaan. Dat, dat kan gewoon, zegt u. Dat, hoort, dat is gewoon onderdeel van... Dat zijn ja, die hebcultuur moet maar eens een keer aangepakt worden. Wij moeten ook met een klein inkomen het altijd ja. doen. En dan hoor je ze ook niet klagen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van der Heuvel, jouwren. Uh, uh, ze moeten terug naar de onderhandelingstafel. En volgens mij moet heel plan van tafel af. Want dit is gewoon geen nivellering. Dit is de rijken rijker maken. En de middenmoot, tweemaal modaal, armer. En dan hebt u het met name over die zorgpremie. Ja. Ja. Dat moet gewoon van tafel, zegt u. Ja, dit, dit, dit lijkt helemaal nergens op. Nou. Het is, de mensen die dus twee maal modaal hebben, die zijn het haasje. En meneer Rutte, die verdient zes, zeven keer modaal. En die betaalt hetzelfde. Ja. Meneer Salm, met 7,5 ton, 21 keer modaal, ja. betaalt ook precies ja, hetzelfde. Ja. En, da en dat, is, dat klopt niet, zegt u. Ja. Eh, dank u wel, Stampen.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met Rita Schotters. Dag, Rita. Um, nou, ik ben het dus uh, helemaal oneens met de stemming. En ze moeten niet terug naar de onderhandelingstafel. Ik vind het een schertsvertoning. Sorry, hoor. Het land staat al... We zijn al... Tien keer of vijf keer naar de stembus geweest in, in, in, in tien jaar tijd. En dan gaan ze nu nog met de arrogante hofie ergens in Lunderen uitleggen van hoe het allemaal zit. Ze hadden het voor elkaar moeten hebben en dan hadden ze de radio stilte kunnen verbreken. En dan hadden ze naar buiten kunnen komen met een goed concept en waar iedereen blij mee is. Ja. En waar iedereen, tuurlijk, iedereen moet inleveren. Dat maakt helemaal niet uit. willen we ook best. Maar er moet wel al een goed plan liggen ja. voordat ze ermee naar buiten komen. Maar dit is gewoon kwartetten wat ja, ze gedaan hebben. Maar hebben hebt helemaal gelijk in. Maar de situatie is natuurlijk wel zoals die nu is. Dus wat, wat moet er nu gebeuren dan? Want bedoel, ja, dat, dat wat niet, u zegt... Dat, niet dat... naar de onderhandelingstafel nee. terug. Dan moet het maar weer vallen. En dan kan de koningin het derde toneelstukje opvoeren. <laughs> ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Mag ik wat zeggen? Ja, zeg het maar. Jammer Burger, ja. Eh... Uh, uh. Terug of niet terug, dat is niet eens het punt, want de hele programma wat ze hebben, deuk voor gemeten. Maar ik heb eigenlijk een ander punt. De ministers die benoemd zijn. Nou, ik heb me buitenlandse relaties gebeld. Nou, vraag vragen zich af op welke basis, welke grond worden de ministers benoemd? Ik heb, noem maar één voorbeeld. Onze minister van Defensie. Nou, ze lachen zich rood. Dat kan toch niet zwaar zijn dat de jonge dame, het is allemaal de vrouw, daar gaat het niet om. Minister van Defensie, met andere woorden. De ministers die worden ook benoemd, die zijn wel ...helemaal geen bekwaamheid. Uh, dus uh, wat kun uh, je verwachten dan? Ah, de programma deur niet. En die mensen die moeten uh, uitvoeren... Uh, ...die uh, hebben uh, ook helemaal geen bekwaamheid. Nee, nou, dank u wel. Ja, ik, ik, ik denk dat het juist wel verrassend kan zijn... ...zo'n vrouw op Defensie. Dat lijkt me juist uh, heel, uh, heel verfrissend. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag met Van der Berg uit Soetermeer. Dag meneer Van den Berg. Dag, lief, uh, van den Berg. Ik, ik denk, ja, teruggaan naar de ondernemingstapel zo erg helpen... ...want uh, het motto deur niet... ...in Eerste geval sla je geen bruggen, maar die bouw je... Ze zijn met een brug begonnen die links en rechts aan de oever misschien wel aardig eruit ziet. Maar in het midden is het een soort papier, dus het raakt elkaar niet. De bruggen schieten langs elkaar heen. En de ellende is dat ze nu geconfronteerd worden met de achterbannen... die vlak voor de verkiezingen elkaar absoluut uitsloten... en nu van elkaar de tegenstellingen moeten gaan accepteren. Dat lukt dus niet. En daar komt dus nog bij dat ontzettend aardige mensen zijn die goed met elkaar op kunnen schieten... maar. Uh, niet zo erg bekwaam. En wat ze nu uitstralen is helemaal van. We weten het niet. Het was. Uh, rutte is uitermate sympathiek, maar ik denk dat hij er verstand van heeft als het hmm. gaat om rekenen. Hmm. Dus. Uh, ja, ik hou me hart vast als dit, uh, als, als dit zo door moet gaan. Ja, maar, maar u zegt uh, niet uh, terug naar de onderhandelingstafel. Ja, nou, dat, misschien moeten ze dat wel, maar. Uh, het probleem is dat. Uh, ze zijn niet capabel om, om goed te onderhandelen. Maar, dat, dat, dan, dat, want dan hadden ze het in eerste instantie wel goed gedaan, zegt u. Stam.nl, goedemiddag. ...gesprek met Gijs Vlameling uit houten. Gijs. Goeiedag. Ik ben tegen de stelling. Ik vind het niet noodzakelijk dat men weer teruggaat naar de onderhandelingstafel... Maar meneer Oudkijks spreekt wel zeer wijze woorden... als hij zegt dat politiek vooral een kwestie van gevoel is. Dat ervaar ik op dit moment elke dag. Want ik ben VVD-lid, kom daarvoor uit... en sta dus dagelijks onder de douche op de zorgtoeslag. Dus wij hoeven niet terug naar die tafel. Want er is beloofd dat de kabels aan de stijging zijn. Max 4% verslagen, niet ja. het kapot. Maar het is het grosso-model. Maar ik denk wel dat ze het gevoel moeten geven... het comfort moeten bieden aan mensen... dat. ...die het goed komt met dit dossier. Ja. Die mannen zijn hartstikke vaardig, maar dat moeten ze doen. Ze moeten het gevoel op een hoger plan hebben dan dat het nu is. De, de veelbesproken knoppen zijn geïnstalleerd... ...en nu moet er nog aan gedraaid worden in de goede richting. Daar komt het eigenlijk op neer. Nee, nee, nee. nee. Oh. Dat, dat is waar, maar het gaat vooral ook... ...omdat in die discussies krijg je mensen niet mee... ...omdat ze het niet vertrouwen. En rond de oud-kerk refereerden daaraan dat politiek iets irrationeels is. Ja. En ik denk dat daar helemaal gelijk in heeft. Ja. Dank u wel en uh, voorzichtig. Ja, God goed goed. Dankjewel. Lekker aan het crossen met zijn 130 kilometer, heb ik het idee. Ja, vvd niet. Ah, dat is ook weer zo'n cliché. Dat mogen we echt niet zeggen. Uh, we gaan snel terug naar uh, Rob Oudkerk. Ik provident. dat laatste knippen er even Oké. Okay. Ja, um, ja wat, wat vond u van de raad ik, ik vond opvallend veel mensen die zeggen... nou, we uh, gaan helemaal maar niet terug. We moeten gewoon door nu. En uh, nu alweer verkiezingen, ze zeggen zelfs iemand... Dat, dat, ik had het idee dat de meeste luisteraars dat niet vonden. Hier, dat nee, het, het stemt mij heel optimistisch. Ik, als je nou twee lijnen ziet dan is eigenlijk de eerste lijn is dat mensen zeggen... luister eens, wij snappen het wel, we moeten inleveren. Dat willen we ook met z'n allen doen. En we gaan niet terug naar de onderhandelingstafel. Hè. Dat moet nu worden aangepakt, dat moet nu worden doorgepakt. Want we zijn al vijf keer naar de stembus geweest. En al die mensen, zoals mevrouw wel dat zij met die opgekapte hoofden... die moeten uh, nu even hun mond houden. Dus ja, daar kan ik me goed in vinden. Maar aan de andere kant hoor je ook wel heel veel... Emoties hè? van ja, wat doen ze nou en um, hoe zit dat nou en dit kan toch niet? En dus die ratio. Daar moet wat meer aan gedaan worden. Want mensen zijn in dit land dus best bereid om het met mensen allen op te knappen. En die emoties moeten er afgehaald worden. En hoe doen ze dat nou? Dat doen ze volgens mij door minder de rekenmeesters ze zijn met die koopkrachtplaatjes. Maar uh, te laten zien dat ze energieke en slimme uh, uh, leiders zijn van het land. Dat je dus een energiek en slim landsbestuur hebt. Nou energiek zijn ze. Slim zijn ze een week niet geweest. Dat kan. En dan moeten ze gaan sturen op inhoud. Dan moeten ze zeggen wij gaan voor betere zorg. We gaan voor beter onderwijs. Minder fraude. Betere buurtzorg. Betere jeugdzorg. En dat kunnen we allemaal doen. op die en die en die manier. En dat kost zoveel. En daarom moet u dat en dat bijdragen. Ja. Dat is een want, heel ander verhaal. Want nu zit de pijn vooral bij de VVD-achterban. Maar er gaan toch straks wel. Nee. Op, maar, wel ik, nee. ik, ik wou zeggen, er gaan toch ook maatregelen komen die, die PvdA is volgens mij niet heel dus erg zijn. Dus leuk dat weet je, en, en dus, als we, dus over een maand. Uh, dan gaat het opeens over iets. Uh, nou, dan zal het wel over de WW gaan. En dan gaat ja. de vakbond. Dus dat heeft helemaal zin Dat is een doodlopende weg. En dan zit het kabinet er uh, volgende zomer niet eens meer. Dat moeten we niet hebben. Dus een andere manier van dit land besturen. Uh, me dunkt zich, als je mensen als Lodewijk Assen en Mark Rutte... aan het hoofd hebt, en verder ook een ploeg met mensen... die, die dat echt ook wel kunnen dan uh, moet je je toch niet laten verleiden tot dit soort verschrikkelijke discussies... die dag na dag het vertrouwen in het kabinet steeds meer ondermijnen. We gaan het zien. U raadt ze aan om uh, uh, ergens op tv volgende week... voor dat debat te gaan zitten en uh, uh, een 11 zeer Paul groot Wittenman. mea culpa uh, te laten horen. Ja. Uh, dank uh, voor het meedoen in standpunt.nl Rob Oudkerk van uh, de PvdA is die. Um, uh, kijk nog even naar onze site. Daar is uh, wel wat veranderd in het aantal mensen dat intussen gestemd heeft. Bijna 1600. 72% intussen eens met de stelling 28. 20% oneens. Dat is wel een beetje wat bijgetrokken. Uh, u uh, mag natuurlijk tot de hele middag blijven reageren op die site. Houd de radio aan, want zometeen na twee is het wezen, Dit is de Dag, Thijs. Ja, met allemaal leuke gasten: Walter Kroes, Kees Vasseur, Henk Bleken, Martin Hesman en Lisa Lusink. Uh, wil je nog weten waar het over gaat? Uh, ik, ik, ik neem aan dat ze allemaal over andere onderwerpen gaan <lacht> Klopt, praten. Want... allemaal verschillende onderwerpen. Wotte Kroes die gaat uh, dirigeren, dat is ja, een ja, zanger... Ja. en die gaat nu dirigeren bij een programma Maestro. Dat is vanavond voor het eerst. Martin Hessman aan het begin van het nieuwe schaatsseizoen... over de vraag hoe wij die 10 kilometer, kilometer een beetje spannender krijgen... met z'n allen tegelijk starten bijvoorbeeld. Zou het daar niet veel leuker voor worden? Daar heeft hij nog een aantal ideeën over. En Henk Bleker over de C van het CDA. Er is vandaag een congres over. Goed zo, zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u vast een prettige donderdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. En zie je. Morgen in. Vrijdagmiddaglaag.